Twee uur. Dit is Radio 1 met Thijs van den Brink en Elsbeth Grütke. In Dit is de Dag moeten we na de bloedige aanslag in Londen... bang zijn voor meer van dit soort aanslagen. En worden onze varkens gelukkiger nu de supermarkten... duurzame varkensvlees gaan verkopen. Eerst het NOS Journaal met Dorot Megens. De Britse premier Cameron heeft de aanslag in Londen van gisteren ziekmakend genoemd. Een militair werd in de wijk Woolwich op straat doodgestoken. Tijdens een persconferentie in Downing Street veroordeelde Cameron de moordaanslag in scherpe bewoordingen. First, this country will be in its stand against violent extremism and terror. We will never give terror or terrorism in any of its forms. Cameron noemde de aanslag niet alleen verraad aan groot-Brittannië, maar ook verraad aan de Islam. There is nothing in Islam. Cameron zei verder dat hij meeleeft met de familie van de omgekomen militair. We hebben een moedig soldaat verloren, zei hij. Minister Schippers gaat haar uiterste best doen om ervoor te zorgen... dat patiënten vanaf begin 2014 een gespecificeerde rekening toegestuurd krijgen... na een bezoek aan bijvoorbeeld ziekenhuis of fysiotherapeut. Dat zei ze in de Tweede Kamer. Ik weet dat de zorgverzekeraars pilots maken. Nou, dan zou ik zeggen, als het nou zo hoog speelt... en zorgverzekeraars ook nu zelf... Schrijven dat dit heel erg belangrijk is, zal ik op uw verzoek... daar maximale druk op zetten om het zo snel mogelijk te doen... en het liefst begin 2014. Schippers komt daarmee tegemoet aan de wens van de Kamer. Met gespecificeerde rekeningen zou fraude sneller aan het licht komen. In het debat werden veel vragen gesteld over een conceptrapport over fraude. Schippers herhaalde dat ze de Kamer geen informatie heeft onthouden. Vleeshandelaar Willy Celta uit Os is aangehouden vanwege fraude met vlees, meldt het openbaar ministerie. Het vleesbedrijf van Celta heeft ongeveer 300 ton paardenvlees uit Nederland, Engeland en Ierland ontvangen, zegt het OM. Uit de administratie blijkt ook dat het als rundvlees werd verkocht... En dat vinden wij ernstig, omdat daarmee de klant wordt misleid. En daarnaast blijkt uit de administratie ook niet waar het vlees heen ging en waar het vandaan kwam. En dat zou wel moeten, want ons voedsel moet herleidbaar zijn. Je neemt daar geen enkel risico mee. Directeur Selten wordt verdacht van valsheid in geschriften en oplichting. En ook de plaatsvervangend directeur van het bedrijf uit Os is aangehouden. In Niger zijn twee zelfmoordaanslagen gepleegd met autobommen. Zeker 17 mensen zijn daarbij omgekomen. Bij een uraniummijn van een Frans bedrijf raakten 13 medewerkers gewond... en kwam de dader om het leven. Op hetzelfde moment was er een aanslag met een autobom... op een militaire basis in Agadez. Die kostte 17 militairen het leven. Een groep extremistische moslims heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. Frankrijk en Niger zijn aangevallen... omdat ze samen strijden tegen de sharia, zo staat in een verklaring. In de koffer die gisteren in het Noord-Hollandse dorpje Weteringbrug... in het water werd gevonden, zitten menselijke resten. Dat heeft de politie bekendgemaakt... Het onderzoek begon gisteren na melding. Vissers hebben melding bij ons gedaan dat zijn koffer in het water zagen liggen. We zijn daar toen bij geweest en de brandweer heeft de koffer uit het water gehaald. Inmiddels blijkt dat daar menselijke resten in hebben gezeten. We zijn gisteren ook al een onderzoek gestart en dat gaat uiteraard nu voort. Forensisch onderzoekers proberen te achterhalen van wie de resten zijn en hoe lang de koffer al bij Weteringbrug in het water lag. Het weer nog buien trekken over het land, soms met onweer en hagel. Af en toe breekt de zon door, vooral in de kustprovincies. De noordwestenwind waait boven landmatig, langs de kust soms vrij krachtig. Middagtemperatuur is zo'n 11 graden. Vannacht kan het in het binnenland aan de grond gaan vriezen. Morgen en ook in het weekend blijft het wisselvallig en kan stevig waaien. Nou, wij gaan zo verder met deze dag. Blijf luisteren. Het effect van Magnus.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 Heyo. Dit is de dag Elsbet Grutteke en Thijs van den Brink. Dit is de dag dat Londen nahuivert van de brute aanslag waarbij twee mannen op klaarlichte dag een militair onthoofden. Kleinschalige terreur. Is dat de nieuwe trend? Querine Eikman weet er alles van en ze zit bij ons aan tafel. We gaan ook praten met de varkensboeren, want die hebben vandaag met de supermarkten afgesproken dat de varkens een beter leven krijgen. Worden die varkens daar gelukkiger van? Filmacteur Egbert-Jan Weber is hier. Hij is aan het crowdfunden, zoals dat zo mooi heet, om een bijenpaleis in Amsterdam voor elkaar te krijgen. Egbert-Jan, goedemiddag. Goedemiddag. Is hij al bij elkaar gespaard? Uh, nee, we zitten op 75 procent. We zijn er bijna, maar we moeten nog even dit weekend uh, een beetje crowdfunden. Frank Hoen die kreeg in twee dagen voor elkaar waar anderen jaren over doen. 370.000 Nederlanders sloten zich aan bij zijn Amber Alert. En aan tafel boswachten- Frans Kapteins over de vraag of ecoducten weggegooid geld zijn. En Muziek is er van de Britse popband pop de Treetop Flyers. Morgen treden ze op in Amsterdam en wij geven vijf duokaarten weg. Ga naar onze website en geef aan waarom u naar dat concert toe gaan wilt. Vijf luisteraars kunnen we blij maken. Tonight at 10, a horrifying attack on a London street. Een man, werd op klaarlichte dag op straat, afgeslacht. De twee mannen zaten in een auto, reden het slachtoffer aan. Doorgedraaide mannen die als beesten tekeer gingen. Stapten uit en slachten hem vervolgens af met een slagersmes of een machette. Two guys, they, they were just animals. De mannen gingen tekeer als beesten. Een man met bloodied handen, een a en een machete approaches een camera. Ik dat women had vandaag Maar in onze land hebben hetzelfde Je people will never be safe. Remove your They don't care about you. Ja, horror in Londen waar gisteren een Britse militair werd onthoofd. Is dit een nieuwe vorm van terrorisme? Gaan we vragen aan Quirine Eikman. Zij is onderzoekster veiligheid en mensenrechten en werkzaam bij het terrorismecentrum. Goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. Waar schrok u het meest van? Uh, nou, ik schrok het meest van het feit dat uh, de mensen nadat ze deze ja, gruwelijke daad hebben gepleegd... het was overigens geen onthoofding, dat is misschien wel belangrijk uh, om erbij te zeggen, maar het was er zeer gruwelijk... dat mensen gewoon heel rustig bleven en dat een van de vermoedelijke daders ook allerlei mensen te woord stond, verklaring heeft afgelegd. En zijn verklaring leid, leidt ertoe dat je kan, zou kunnen denken dat het om een terroristische aanslag gaat. Ja, U zegt, mij viel het meest op dat de mensen zo rustig bleven, maar het was ook heel onwerkelijk omdat die daders daar zelf ook bleven rondlopen, hè? Absoluut. En heel veel mensen dachten ook dat het om een verkeersongeluk ging... waar deze twee uh, ja, vermoedelijke daders, deze man, wilden helpen. Want er was ook een auto die in elkaar zat op diezelfde plek. Ja. En uh, nou, ze waren eerst met een auto op hem ingereden, vermoedelijk. En toen daarna hebben ze hem dus echt ja, op een verschrikkelijke manier afgeslacht. Althans, dat zeggen de getuigen. Uh, maar ik was zeer onder de indruk zowel over hoe rustig uh, deze vermoedelijke daders bleven... een die allerlei mensen te woord stond... maar ook hoe rustig de mensen daar omheen bleven. Wat is de verklaring daarvoor? Nou ja, ik denk de verklaring dat als het om een terroristische aanslag zou gaan... Uh, dat er toch uh, mensen aandacht wilden vestigen op die daad. Dus uh, een van de getuigen zei ook, ze hadden makkelijk weg kunnen rennen. Maar daar gaat het bij terrorisme niet om. Terrorisme gaat om angstzaaien. En zeker als je daar blijft staan nadat je zoiets hebt gedaan. en ook nog verkondigt dat je dit doet. Hè. Hij zei oog om oog, tand om tand. We, we doen eigenlijk nu wat onze mensen ook ja, leiden hieronder. Uh, uh, ja, ik vond dat toch zeer indrukwekkend. Maar ook dat een mevrouw heel lang met hem heeft staan. Met een van de daders heeft. Dan praten. Zo op het oog om op hem in te praten, van wat ben je aan het doen? Nou, ik denk dat ze, zoals ze zelf verklaarde vandaag op de BBC... dat ze hem aan de praat wilde houden. Maar in eerste instantie liep ze naartoe om het slachtoffer te helpen. En toen, op die, ja, toen raakte ze met een van die mannen in gesprek. Maar ze zei ook dat ze zag dat hij een mes in zijn hand had. Dus ze dacht, zoals ze zelf verklaarde, ik blijf maar met hem praten. Misschien dat hij dan rustig blijft. ja. hele ja. tekst meldt net dat de daders van Nigeriaanse komaf zijn. Zegt dat iets? Hoeft niet zou, pers... zou zijn, moet ik zeggen, het staat dus aan, Hoeft niet per se, Londen is een hele multi multietnische stad. Uh, een, van de, deze man zou, een van de twee mannen zou daar ook gestudeerd hebben en opgegroeid hebben. Uh, en één zou bekeerd zijn. Het kan een vroeger rol... christen geweest, nu moslim geworden. Ja, vroeger christen en uh, inderdaad bekeerd tot islam. Het kan, een, kan, het kan een rol spelen, maar zeer vermoedelijk gaat het toch uh, om... of om een aanslag door zogenaamde lone wolves. Mensen die dit zelf bedacht hebben vanuit een extremistische ideologie. Maar dan wel met z'n tweeën? Maar dan wel met z'n tweeën. Dat kan ook als je loonwolf bent? In zekere zin wel, want het gaat er eigenlijk om dat je de ideeën zelf krijgt via internet of via, of via een moskee. Maar dat je zelf besluit om, om tot deze daad over te gaan zonder dat iemand je instructies heeft gegeven om te doen. Maar het zou ook nog uh, om gewoon om een criminele afrekening kunnen gaan. Je weet het niet, omdat het is nog niet bevestigd. En zelfs de Britse regering zegt dat het waarschijnlijk gaat om, om terrorisme, maar het is niet zeker. Want wanneer is iets terrorisme? Als de politiek het zegt, nee. Het gaat er eigenlijk om... Wat <laughs> uh, het criterium? Het gaat er eigenlijk om dat wat je met je daad probeert te bereiken. En dat gaat om angstzaaien. In dit geval ging het ook om een politieke, uh, yeah, politieke verkondiging. De oorlog in Irak werd genoemd. Uh, hij riep ook op om mensen om hun regering af te zeggen. En dat geeft toch wel... Uh, ja, dat, dat geeft toch te denken dat, dat ze het waarschijnlijk deden... om, om, om uh, ja, veranderingen in, in de democratische rechtsstaat tot stand te brengen. En in dit geval uh, waarschijnlijk vanuit een jihadistische ideologie. Ja, hij zei, excuus aan de vrouwen dat iedereen dit zo moet zien... maar dat doen jullie met onze vrouwen in ons land ook. Ja, en hij refereerde ook naar de oorlog in Afghanistan. Daar bedoelde hij in ons land waarschijnlijk Afghanistan mee. Nou, eh, of ons de, de moslims, dat weet je niet. Maar wat heel symbolisch is, is bijvoorbeeld dat het, dat het slachtoffer... toch werkzaam is bij het bij, ja, Britse, Britse leger of bij de marine. Dat is nog niet bekend. En dat is natuurlijk een heel symbolisch doelwit. Want het was niet zomaar iemand. Maar hij had het... geen legerpakje aan, dus in, in principe konden ze dat niet weten... tenzij ze hem gevolgd zijn langere tijd. Nou, hij droeg een shirt waar, wat toch wel suggereerde... dat hij in ieder geval verbonden was aan het Britse, Britse leger. Dus, en het is ook een gebied waar heel veel militairen rondlopen... in dat deel van Londen. Het tweede wat heel opvallend is... is dat het echt op een ontzettend drukke straat midden in Londen is gebeurd. En uh, nou ja, dat geeft toch ook wel aan dat je met je actie... waarschijnlijk paniek wilde zaaien en angst wilde inzaaien. Het gevoel dat het altijd overal op ieder moment kan gebeuren. En het feit dat nadat het gebeurd was dat ze gewoon bleven staan en allerlei teksten uitsloegen geeft toch wel de suggestie dat het waarschijnlijk gaat om een terroristische aanslag. Oh. U zei net, het zijn dan vaak mensen die hun eigen ideeën via internet krijgen. En dan zijn er in Londen natuurlijk ook de nodige radicale moskeeën. Is het niet ook te verwachten dat daar misschien ook wel een verbinding ligt tussen de daders en een van die moskeeën? Dat zou kunnen. Maar over het algemeen zijn de Britten best wel effectief in het bestrijden of in het detecteren van extremistische ideologieën. Ze hebben de zogenaamde prevent-strategie. Daar staan 2000 mensen worden ja, gemonitord. Het vervelende is alleen, ik had het net al over... dat het mogelijk loonboels zijn, dat het heel moeilijk is om, om bij te houden... om te monitoren wat voor mensen allemaal wat voor ideeën... via internet krijgen of via ja. allerlei netwerken. Daarnaast uh, is het Al-Qaeda-lijfblad, zeg maar, Inspire heet dat... wordt ook in gesuggereerd dat je het beste dit soort aanslagen kan plegen. Gewoon niet door ingewikkelde bommen te maken... maar bijvoorbeeld door een auto op mensen in te rijden... om op paniek te zaaien of gewoon op mensen te gaan inhakken. Dus dat is echt strategie van Al-Qaeda ook? Nou, het, het is een, een, een ideologie die mensen aanzet om dat te doen... Uh, maar het zou mij niet verbazen, maar je weet het nooit zeker... als er niet direct opge uh, opgeroepen is om dit te doen. Maar je hebt ook radicale prekers op internet. Bijvoorbeeld die meneer Anwar Alwaki, een Amerikaanse jemeniet... die uitgeschakeld is in een, dro uh, een drone-aanval, zeg maar een aanval... van een onbemand vliegtuig. En die riep ook mensen op om dit soort gelijke dingen te doen. Bijvoorbeeld hmm. een aanslag in Fort Hood, een paar jaar geleden... door een Amerikaanse legerpsychiater die ook om zich heen is gaan schieten. Hij zei oog om oog, tand om tand, een van die daders. Dat komt uit het Oude Testament. En dat is weer raar voor een moslim, of niet? Of het was die man die vroeger christen was geweest en nu moslim was geworden. Dat zou kunnen, u weet het misschien beter dan misschien een beetje door elkaar. Dat zou kunnen. Kan je het vergelijken met Theo van Gogh? Je kan vergelijken met de moord op Thea van Gogh... Uh, dat Mohammed B., die daarvoor veroordeeld is... voor die moord, daar ook blijft staan. En uiteindelijk ook allerlei mensen heeft gesproken. En misschien mogelijk al doel, als doel, doel had... om doodgeschoten te worden door de politie. Deze daders bleven ook eerst staan naar nou, Mohammed B... Het bleef er ook een tijdje hangen nadat hij hem had gedood... en, dat, en het mes in Theo van had gestopt. En misschien is ook wel het doel van deze mensen... om het gezag zodanig te tarten dat je zo'n daad pleegt... en eigenlijk zegt: ik blijf hier gewoon staan. En uh, schiet me maar dood, want dat maakt mij toch niet uit. Uh, uh, dat is eigenlijk in het belang van, van, van de boodschap... die je probeert te verkondigen. Ja, Dus in die zin zijn er wel degelijk uh, overeenkomsten te trekken. De, na Theo van Gogh is in Nederland natuurlijk enorm veel gebeurd... en zijn we ook heel kritisch gaan luisteren... wat wordt er eigenlijk gezegd in moskeeën? Zijn er mensen die hiertoe oproepen? Weet u hoe dat in Londen is? wordt daarop gelet. Ja, er wordt in, in Engeland zeer sterk op gelegd. Vergeet niet dat Groot-Brittannië een lange traditie heeft van het bestrijden van terrorisme: niet alleen jihadistisch eh, extremisme, maar natuurlijk ook de aanslagen die door Noord-Ierland zijn gepleegd. Ja, dat wordt gemonitord, maar daar zitten gewoon ook wel grenzen aan. Um, uh, we hebben natuurlijk internet, we hebben uh, mensen die zelf radicaliseren. Maar Engeland uh, heeft, heeft een, ja, een heel sterke preventstrategie... zoals het genoemd wordt. Maar terrorisme kan niet altijd voorkomen worden. Je kan eerder omgedraaien en zeggen... wat bijzonder eigenlijk dat het zo weinig voorkomt. Ja. En het feit dat de Britse overheid... ook al twee van soortgelijke plotten al ontmanteld heeft. Want dat weten we. Het is, het is eerder geprobeerd of bedacht... maar niet uitgevoerd? Nou, er is eerder geprobeerd om een Britse militair te ontvoeren... en hem te onthoofden. En de, de man die daarvoor verantwoordelijk was... In t, uh, ze hebben dat geprobeerd in 2008 te doen. Die is net tot levenslang gevoerd voor. Dat vergeet dus ook niet dat er heel veel gebeurt. Alleen dit soort incidenten trekken natuurlijk het nieuws. Omdat er iemand ja, op een verschrikkelijke manier is afgeslacht, midden in Londen. Ja. Nou, is het ook zo dat in Groot-Brittannië er toch altijd nog wat positiever naar de multiculturele samenleving wordt gekeken dan in Nederland? Verandert dat door zo'n aanslag? Ja, ik denk het wel, omdat je hebt gezien dat er gisteravond meteen een demonstratie was van de English Defence League, zeg maar een extreemrechtse partij. Honderd mensen zijn daar gaan demonstreren. Neem niet weg dat uh, ja, de diverse samenleving een realiteit is waar je niet omheen komt. Ik was vorige week nog in Londen en je ziet het op straat. En ik denk dat dat. Uh, dat dat je ook moet realiseren dat het een grote merendeel van de minderheden... of van, of van de moslimminderheid natuurlijk tegen dit soort aanslagen is. Ja, de de Muslim... Cameron zei net ook, dit hoort niet bij de islam. Dit hoort ook niet bij de islam. Nou, dat zei niet alleen Cameron, dat zei ook het hoofd van de British Muslim Council. Dat lijkt me een betere boodschapper daarvoor, toch? De premier die gaat daar toch niet over? Nou ja, in een seculiere samenleving gaat de premier natuurlijk over alle uh, mensen... die in Engeland wonen, en dat zijn natuurlijk ook moslims. Maar niet over godsdiensten lijkt me. Nee, dat niet. Maar goed, je moet natuurlijk ook het moraal uh, ja, om, om, ja, steunen. En ik denk ook dat die polarisatie in de samenleving uh, zeer zorgwekkend is. Er zijn ook al twee, ja, uh, nou, ik kan niet zeggen aanslagen... maar er zijn ook twee moskeeën beklad en een man met een mes binnengelopen. gelopen. Dus de, de, ja, de, de prime minister moet daar natuurlijk ook wel iets aan doen... want voor je het weet nemen mensen het recht in eigen hand. Ja. De, de, de daden zijn neergeschoten. Hoe bijzonder is dat in Londen? Nou, dat is zeer uitzonderlijk, omdat Engelse politieagenten geen wapens dragen. Uh, dus dan moet er een bewapende eenheid opgeroepen worden. Maar goed, ze waren natuurlijk zelf ook bewapend. Een van die mannen zou een pistool hebben gehad. De andere had de hakmes waarschijnlijk nog in zijn hand. En misschien hebben ze het gezag ook zodanig uitgedaagd dat ze dit ook wel wilden. Ja. Dus het is misschien ook heel bijzonder dat ze nog leven. Uh, en ik denk dat dat ook heel belangrijk is in het, uh, in het proces dat zeker gaat komen. In de zin dat ze dan nog kunnen praten en vertellen waarom ze het gedaan hebben. Ja, maar ook, om, om, ook voor de familie van het slachtoffer. Ik denk dat het heel onbevredigd is als mensen dood zijn... maar dat je ook wil, wil weten waarom jouw geliefde uitgeschakeld is. En als het gaat om een terroristische aanslag... dan was het waarschijnlijk niks persoonlijk tegen deze vermoedelijke militair. Maar het zou ook nog om een afrekening kunnen gaan. We gaan naar, naar muziek. Speciaal bij ons in de studio een Engelse folk rock band, de Tree Top Flyers. Ze zijn hier voor een korte tour in Nederland met hun nieuwe album, The Mountain Moves. Met onder andere morgen een akoestisch optreden in de Waalse kerk in Amsterdam. Er zijn vijf bandleden, maar er zijn er drie: Reed Morrison Laurie Sherman en Sam Beer. Reed Morrison, welcome to Holland. Hello how are you je? You had a very good review in both the Volkskrant and in Q magazine, a four-star review. Are you proud? Of course, yes, yeah, amazing. Ze zijn erg trots op hun uh, goede recensies die ze in de Volkskrant... en in het tijdschrift Q hebben gekregen. The name of your new album is Mountain Moves. Can you tell me something about the meaning of the well, title? We went to uh, California to record. Um, and where our house was in the studio is overlook mountains. And um, at nighttime when it was sort of breezy... the trees are there waving at you, like they're moving. So that's kind of the whole... Story that, really. ja, de opname van, de, van het album was in Californië, in de bergen. En die leken te bewegen als s'avonds ook de, de, uh, de bomen aan het bewegen waren. What song are you going to play for us? Uh, House of the Burning. Oké, okay, I'm going to listen to you. slow down, there is no rush, and who is gonna help us, Gaff is this runaway bus, we walk among giants, villains and thieves, who prey upon each other, very harmless schemes, Could lie defender Van de Tree Top Flyers. Wilt u gratis kaarten voor hun optreden morgen in Amsterdam? Ga dan snel naar onze website. We geven de vijf weg. Dit is de Nu En straks horen we de band nog een keer. Naar verluid voorspelde Albert Einstein ooit dat het leven op aarde zou uitsterven. Vier jaar na het uitsterven van de bij. De bijensterfte is nu heel groot. Allemaal prachtige beestjes die nu dood zijn. Alleen al in Nederland zijn er zo'n 350 bijensoorten. Waarvan meer dan de helft met uitsterven wordt bedreigd. Iemand die is uh, leraar bijen in Boskoop. Een erkend expert als een volk dood. En zo heb ik van de acht volkeren nog zeg maar twee over. Het moment van uitsterven lijkt met de dag dichterbij te komen. Ja, het gaat niet goed met de bij. Dat kan nu niet ontgaan zijn. Dat nieuws dat zoomt al langer. Maar wat u wellicht ook is opgevallen: filmpjes die het internet overgaan met bekende actrices die in een bijenpakje over straat huppelen. en BN'ers die bijen willen redden. En een daarvan is uh, Egbert-Jan Weber. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat heb jij met de bij? Nou, um, ja, de bij. De, ik denk wat, wat voor iedereen de bij is: de bij geeft honing. Maar de bij staat ook symbool voor misschien wel de bestuiving. Dus het leven op aarde hè, zonder bijen. Ja, missen wij 30% van alles wat aan groenten en fruit in de supermarkt ligt. Dus de bij staat eigenlijk voor. 30 30 van, van de planten die we eten. Dat, daar zijn bijen de bestuivers van. Zo. Van de Het is dus ja. echt belangrijk dat die bij blijft bestaan. Dus. Ja, absoluut. Niet zomaar jammer als die weg is, maar ook echt voor ons. Nee, dat is heel land. erg. Om een voorbeeld te noemen, in China. daar wordt veel met, met gif gewerkt. En uh, wat daar gebeurt is. de bij is daar zo goed als uitgestorven. En dan krijgen kinderen twee weken vrij van school. om uh, peren, perenbloesem of, of perenbomen te bestuiven. Dus ja zonder bijen eigenlijk, eigenlijk geen leven, zou je bijna kunnen zeggen. Maar Frans, jij zit er natuurlijk helemaal in stemmen naast, begrijp ja, ik. Ja, absoluut. Als boswachter. Ja, zeker. En bijenhoeder ook waarschijnlijk. Ja, en vooral wat je ook noemde, het is niet alleen de honingbij... maar het zijn ook vooral zeg maar, die, die wilde bijen die wij in Nederland zeg maar, hebben. En dat vergeten veel mensen. Solitaire bijen hebben we eigenlijk veel meer dan honingbijen. En die hebben het ook gigantisch moeilijk. Ja, want echt jij hoe komt het dat die bijen het zo slecht heeft op dit moment? Ja, dat, er zijn, nou ja voornamelijk wordt er gesproken over uh, pesticiden... Maar ook ook de manier waarop wij landbouw voeren is veel monocultuur, dus één gewas... Uh, en we gebruiken in Nederland het meeste gif van, van heel Europa. Dus laten we ervan uitgaan dat, ja, dat vooral het gif heel slecht is voor, voor de bijenstand. Ja. Gaat het in andere Europese landen dan beter met de bijen? Uh, nou, wij, in, Nederland, uh, in Nederland gebruiken we wel het meeste gif van Europa. Maar het gaat in de hele wereld gaat het erg slecht uh, met de bijen. En uh, ja, we hebben die giffen uh, zo erg gemaakt. Dat is een soort nicotine, maar die, die is veranderd. Hè? Dus er zit meer stikstof in, waardoor dat, ja, dat is eigenlijk een soort supergif. Alleen op mensen heeft dat niet zo heel veel invloed. Nee. Maar het hoopt zich ook op in ons. Dus het is eigenlijk symboliek voor, voor hoe wij met de natuur omgaan. We moeten wel ja, daar bewust van worden dat, wat we aan het doen zijn. Waarom weet je dit allemaal? <laughs> Tijdens ja, verbaasd te kijken. Ik, um, ja, Vorige keer was je hier u. namelijk om te praten over jouw rol in Moeder, ik wil bij de revue. Ja. En nu zit je hier te praten over bijen. Dus ja. uh, we zijn een beetje verbaasd misschien. Ja, het lot van de wereld, dat gaat mij erg aan het hart. Ik doe dit ook niet om, omdat ik als BN'er nog, ja, omdat ik dat leuk vind. Dat je nog om... wat tijd over had Nee, zo. maar ik, het, het gaat me echt aan het hart. En uh, ik, wil, ik wil heel graag mensen en vooral jonge lui bewust maken van het feit dat, dat de natuur uh, voorziet ons hè, van, van het leven. En heel veel kinderen kinderen nu, die gaan wel naar de supermarkt... en die hebben helemaal niet meer de link... dat alles wat je daar koopt aan vlees en dingen... Dat dat, dat, dat dat van een plant en van een boom is. Dus nou, wist, uh, wist jij dit allemaal al of heb je dat wel allemaal opgezocht? Nee, is is ik, het basiskennis ik, uh, voor jou? Uh, nee, ik ben, uh, Tom die, die heeft Isle uh, of Being, uh, Being uh, bedacht. Dat is een jongen. En die, uh, ik heb altijd gezegd, als ik jou ergens mee kan helpen, dan graag. Okay. En ik ben bij een bijendiner geweest met imkers. Toen ah, je okay. even bijgepraat. Ik ben uh, bijgepraat. <lacht> okay. ja, ja. Nou willen jullie een uh, bijenpaleis gaan bouwen in de stad. Wat ja. is dat? Uh, de, de bijenpaleis moet je eigenlijk zien als een, als een, als een mooi ontworpen door door architecten van Orga ontworpen het uh, uh, dak. En daar staan drie bijenkassen uh, in, uh, biologische bij. Dat heet eigenlijk uh, dat het de bij hij versterkt. Nu, hij, hij spiekt nu hoor, dames en heren, dat, ja. Hij, ja. Ja, dat hij alles uit zijn hoofd het, weet. Het, nee, nee, het, het, is een, het is een bij, het is de natuurlijke manier van bijen houden. Hè? Want bij is eigenlijk ook een soort bio-industrie, kan dat zijn, om, om, om, ze, om, om, om die honing eruit te halen. Maar dit is echt voor de bijen, zodat ze kunnen versterken. Want het, het gekke is nu dat de bij het beter doet in het dorp en in de stad ja. dan op het platteland. Ja, ja, dat is raar, want ik zou denken dat ja, ga je dat midden in de stad zetten, maar dat gaat toch binnen een geen gaan die bijen dan weer dood. Maar nee, dat is zo. juist omdat wij dus in de stad uh, niet die giffen hebben die op het platteland worden gebruikt, en, en iedereen heeft bloemetjes in zijn tuin, en en het is in het westenpark gaan we dat uh, gaan we dat ding bouwen, ja. en uh, wij planten ook overal bloemen. Het is een hele, ja, het is eigenlijk een, een win-win-situatie. De, de, de tijd stad... komt terug zo'n beetje. Ja, ja maar het, het is eigenlijk de natuur weer uh, in bloei zetten. In en, en, ja, ja, dus ja, wat ik zeg. En um, het, het wordt een bijenpleis met drie kasten. Er komen ramen in waardoor je kan zien hoe zo'n bijenvolk werkt. Want dat is super interessant. Mm -hmm. Er komt een bijentuintje bij en er komt een lespakket bij. Dus het wordt een soort... Uh... Om ons allemaal op te voeden rondom de bijen. Frans, je zit er heel enthousiast naast. Ja, want uh, wat hij zegt, hij zo, zo, zo kijken naar zo'n bijen, uh, hoe dat volk werkt. We hebben er eentje bij ons in het bezoekerscentrum in, in Oostwijk staan. En uh, de kinderen werkelijk waren het eerst waar ze naartoe rennen. Er mag van alles staan in dat centrum. We hebben een das staan, we vol staan. Ze zijn er altijd naar die bijenkast toe. om ja. te uh -huh. kijken hoe dat dan is. En dan vooral wat leuk is: de koningin zoeken. Want zo'n koningin die krijgt een kleurtje. Omdat dan de imke kan bijhouden welke koningin op welke volk zit. En dan gaan ze dus dat zoeken met vergrootglazen en zo erbij. Ja. Dus echt wat je zegt: groot dat, succes. Is, dat is een groot succes. In zo'n stad wordt dat fantastisch. En je moet niet vergeten: de meeste steden zijn tegenwoordig ecologisch aan het hovenieren. Oftewel, ze zijn inderdaad minder aan spuiten. Maar meer ook een biodiversiteit aan het onderschrijven. Ja. Dat betekent meer plantensoorten. We Kunnen de bijen terug in de stad? Erbert-Jan, ja. Uh, ja, wat kunnen wij nou als gewone mensen doen? Want wij, wij spuiten geen gif, denk ik. Of doen mensen dat ook in hun eigen tuin trouwens? Uh, gek genoeg, je kan dat gif, en dat is uh, heel zwaar spul, je kan het bij elke uh, tuinwinkel kopen. Okay, en is dus, dus daar moeten we mee stoppen? Maar wat, wat kunnen ik vind het zo... sowieso heel, heel bizar dat mensen überhaupt gif gebruiken in hun tuin. Maar dat bijen is... zijn wel vervelend? Als je uh, gewoon in de tuin zit? Uh, en een nee, naar bijen het zijn het niet zo vervelend, hoor. Je westen, met met kunnen... Bijen doen niks? Bijen doen, nee, in principe doen bijen niks. Ze kunnen met glaslijden opjagen? Wel. Nee, bijen gaan zelfs dood als, je, als ze ze steken, hè? want we hebben een te harde huid en de angel heeft weer haakjes Maar dan hebben zetten. wij ze wel gevoeld. Nou ja, maar daarom vallen ze ook bijna niet aan. Het zijn vooral wat, wat je zegt, ook de, de, de wespen die dat doen. Dan moeten we die goed ja. uit elkaar zien maar te maar houden. We <laughs> kunnen, kunnen dus mee betalen aan dit bijenpaleis, maar wat ja. kunnen we verder nog iets doen zelfs? Uh, ja, je moet bewust je voedsel kopen. Het is ook beter voor je eigen gezondheid als je, als je voedsel koopt wat minder gif in zich heeft. Maar hoe maar, weten we dat? Uh, ja, je weet dat nooit 100% zeker. Nee. Maar er zijn wel verschillende winkels en verschillende ja, plekken waar je... Uh, ja, ik, ik eet sowieso biologisch, maar goed, dat moet iedereen van zeggen. Uh, maar gewoon de hele natuur helpen. Plantjes in je tuin kan al verschrikkelijk veel helpen. Uh, ik saai nu overal uh, wild. Ja, grill de gardening, heet dat. Oh, Daar ja? flirt de stad van op. Sowieso bloemenlucht, dat maakt mensen ook vrolijk. Hè? Um, uh, maar in ieder geval bewust eten, bewust je geld uitgeven. Kijk, elke cent die jij uitgeeft. Je kan er kiezen, help ik een uh, grote bedrijf die massaproductie doet, of help ik de local, zeg altijd, think global, act local. Maar je kan heel veel doen. Gaan we doen. Het varkensvlees in de supermarkt is vanaf volgend jaar duurzamer, maar is het varken daarmee ook gered? Dit is Radio 1. Het is één minuut voor half drie. Hier is het NWS Journaal met Dorot Megens. Minister Schippers gaat haar best doen om ervoor te zorgen... dat patiënten vanaf begin volgend jaar een gespecificeerde rekening toegestuurd krijgen... na een bezoek aan bijvoorbeeld ziekenhuis of fysiotherapeut. In het debat over zorgfraude zei de minister dat ze de zorgverzekeraars... die de rekeningen naar de patiënten moeten gaan sturen onder druk zal zetten om dit zo snel mogelijk te regelen. In de koffer die gisteren in het Noord-Hollandse dorpje Weteringbrug in het water is gevonden, zitten menselijke resten, heeft de politie bekendgemaakt. Forensisch onderzoekers proberen te achterhalen van wie de resten zijn en hoe lang de koffer in het water heeft gelegen. In Niger zijn twee zelfmoordaanslagen gepleegd met autobommen. Zeker 17 mensen zijn daarbij omgekomen. Bij een uraniummijn van een Frans bedrijf raakten 13 medewerkers gewond en kwam de dader om het leven. En ook was er een aanslag op een militaire basis in Agades die kostte 17 militairen het leven. Extremistische moslims hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. En Paul McCartney heeft de autoriteiten in Rusland in een handgeschreven brief gevraagd de leden van de punkband Pussy Riot vrij te laten. De zanger vindt dat bandlid Maria Aljocina bij een rechtszitting moet kunnen zijn. Er wordt gesproken over een eventuele vervroegde vrijlating. Gisteravond ging de 24-jarige zangeres in hongerstaking, omdat ze niet bij de zitting mag zijn. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met aan tafel acteur Egbert Jan Weber. Je praatte net over die bijenpaleizen, maar je was het belangrijkste te vergeten te vertellen, ja, toch? we zijn dus dat bijenpaleis aan het crowdfunden. En dat betekent als je even bijenpaleis of Westerpark googelt... of je gaat naar oneplanetcrowd.nl... Dan, dan zou je ons met een tientje kunnen helpen om dat paleis te bouwen. Goed, toch gezegd. Ook ja. aan tafel Frank Hoen over de massale aanmeldingen bij Amber Alert. En Frans Kapteins over de zin en de onzin van Ecoducten. We beginnen met onze varkens. Voor hen gloort eindelijk een ruime modderpoel aan de horizon. Na decennia van bio-industrie. 20.000 varkens in één stal boven elkaar en in een varkensflat. Een lekker goedkoop stukje vlees. De staartjes worden afgeknipt, zodat later in de gemeenschappelijke hokken het staartpeten. soms tot het ruggenmerg toe niet meer mogelijk is. En hoeveel ruimte hebben ze? 10 vierkante meter, toch? Dat betekent 1 vierkante meter per ja. varkens. Ja. Oh, uh, prachtig. Niets houdt Kees schepen van om met een bak walnoten tussen zijn varkens te gaan liggen. Ze liggen rustig. Ik vind het heel mooi om te zien dat het initiatief ook bij de varkenshouders zelf vandaan komt. Een Chinese boer in de provincie Hunan heeft zijn varkens geleerd om te duiken. Ja, we zeiden het nog zo, geen bommetje. Of het echt zo leuk wordt voor het varken weten we niet. Maar vanmorgen is er een akkoord gesloten tussen de supermarkten, de vleessector en LTO over het verduurzamen van varkensvlees. Het gaat over het vlees dat straks in onze supers ligt. In 2015 komt dat van 4 miljoen varkens die het Beter Leven keurmerk krijgen. Gaan we over praten met Maarten Roojakkers, U bent van LTO. Goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. Het varken krijgt iets meer ruimte, castratie is volgend jaar verboden... en het varken krijgt iets meer afleidingsmateriaal zoals stro of een jute zak. Dat zijn de belangrijkste afspraken? Dat zijn eh, een van de belangrijke afspraken, ja. Ja, bent u er blij mee? Ja, eh, ik denk dat eh, vandaag de Nederlandse retail eh, heeft gezegd van de onderkant gaat omhoog... Dus we stellen hogere eisen aan uh, onze inkoop voor varkensvlees. De onderkant gaat omhoog. Wat betekent dat? Uh, dat zeg maar, uh, ja, de basis is zeg maar, uh, voor alle uh, producenten. Uh, de onderkant wordt zeg maar, uh, omhoog gelift. Dat betekent inderdaad dat er hogere eisen gesteld worden aan de productie van varkensvlees door de Nederlandse retail. Ja. Hans Baai, u bent directeur van uh, Varkensinhoud, ook Klopt. enthousiast? Ik ben gematigd enthousiast, ja. Het is um, op zich een, een best grote stap voorwaarts. Um, maar de, ja, er blijft nog heel veel te wensen over. Um, ja, Anders woord... moest we ook opgegeven worden, dus dat is ook weer fijn. Nou ja, ach, ik, het zou prima zijn als nood opgeheven wordt. Uh, maar het is inderdaad uh, goed om te zien dat de retail... dus dat de supermarkten hier ook het initiatief genomen hebben. Wij hebben ook altijd gezegd, supermarkten die, die vormen de crux voor de veranderingen. Dat zijn... ...merkwaardig genoeg niet zozeer de varkensboeren... ...want die zitten te veel in de klem, in de economische klem. Die, die hebben niet heel veel ruimte om het anders te doen... ...want dan verdienen ze niks meer? Dat, die verdienen al heel weinig. En dus het, het, het, het, de, de, de kern van verandering... ...en een beter dierenwelzijn en ook een beter milieu... ...ligt bij de supermarkten. En dat gebeurt nu met een klein stapje... Uh, maar dat neemt toch niet weg dat wij daar best enthousiast over zijn. Ja, dan bent u het eens, meneer Royak? De, de, de crux ligt bij de, de, de, de winkel, de supermarkten? Ja, absoluut. Uh, we zien dat we in Nederland uh, hoge eisen hebben al aan dierenwelzijn, uh, milieueisen, antibiotica, uh, noem maar op. Uh, de Nederlandse varkenshouder uh, loopt daar ver op vooruit in Europa. Uh, maar, nu stelt inderdaad de Nederlandse... Meneer erbij nu steeds nee te schudden. Maar goed, u praat nog maar even door. Horen hem okay. Dus de Nederlandse varkenshouders zijn de meest duurzame in Europa. Uh, de Nederlandse retail komt nu met uh, inkoopvoorwaarden. En ik denk dat dit een kans is voor uh, de Nederlandse varkenshouders... Uh, om hier zeg maar, ook invulling aan te geven. Uh, beter dan andere landen, want die eisen die nu gesteld worden... Uh, ik ben van mening dat de Nederlandse vagestanden daar het meest en de snelste invulling aan kan geven. mits daar een goed beloningsmodel natuurlijk bij ligt, want de markt bepaalt en uh, niet de overheid. Dat is, ben ik het inderdaad ook met Hans bij eens. Uh, en tegelijkertijd inderdaad dat ook hetgeen wat geproduceerd wordt en ook in de schappen ligt, dat dat er dan ook ligt. Ja, maar uh, dat wordt dan wel wat duurder. Dat kan niet anders. Uh, ja, als je ook rijst aan producten, dat zal het ook in de prijs uh, iets uh, betekenen. Ik, ik kan me voorstellen, als je morgen een mobieltje koopt met meer um, uh, uh, specialiteiten eraan, dan zal het ook een andere prijs zijn. Dat nee. geldt natuurlijk ook voor varkensvlees. En dat Maar dat erg. betekent ook dat, dat u, u zei net de onderkant komt naar boven. Dat betekent ook dat de laagste prijzen hoger zullen worden dan nu, als het goed is. Voor de Nederlandse uh, um, de consumenten uh, betekent dat inderdaad hogere eisen aan het, uh, aan het product vlees. Dat betekent dat dat ook wellicht een andere prijs aan de grondslag zal komen te ja. liggen. Ja. U, u benadrukt steeds dat het gaat om Nederlandse uh, producten. Dat klopt, hè? want u blijft wel andere varkens uh, produceren voor andere landen. Ja, uh, dus het geldt voor de, de, de Nederlandse supermarkten stellen eisen. Uh, dat betekent niet dat het exclusief is voor de Nederlandse productie. Maar zoals ik je zojuist al vertelde, de Nederlandse varkenshouderij uh, zijn het best in staat om hier invulling aan te ja. geven. Omdat ze inderdaad al heel veel van die eisen, wettelijke eisen al vandaag de dag opgelegd ja. hebben. Gekregen. Hoeveel varkens zijn er in Nederland? Uh, in, uh, varkens in Nederland ongeveer een 11 miljoen vleesvarkens en een miljoen fokseugen. Uh, Oké, okay. en, en, en welk deel daarvan is ook voor de Nederlandse productie bestemd of voor de Nederlandse supermarkten bestemd? Je moet denken dat uh, de Nederlandse uh, uh, varkenshouders ongeveer uh, 70% voor de export produceren, 70%, 70 ja. en 30% voor de Nederlandse kun consumptie kunnen produceren. Ja. Oké, okay, dus dan hebben we het over 3 miljoen varkens? Ik, ik denk dat uh, als je het nu over die Nederlandse supermarkt, die nu die inkoopspecificaties is gaan stellen, dan heb je het ongeveer over 4 miljoen uh, vleesvarkens. 4 miljoen vleesvarkens. Ja. Ja, dus dan moet je als varken maar het geluk hebben dat je in Nederland wordt opgegeten, want dan krijg je meer ruimte. Um, de varkens die in de rest van Europa opgegeten worden... Uh, die in Nederland geproduceerd worden... die hebben het al beter dan in de rest van Europa. Maar die nu zeg maar, in dit segment vallen... die krijgen het uh, nog weer een stukje beter. En laat ik er ook bij zeggen... dit is ook een dynamisch proces. Het is ook nooit af. Hè? Um, wa want de, de consument heeft toch een keuze... tussen biologisch garel en, en dit segment. Ja. Uh, maar in ieder geval, de varkens het inderdaad, die in dit segment vallen... krijgen het inderdaad weer een stukje beter. Ja. Als... Maar je, voor oh. mijn begrip, dan heb je een varkensboer... en die heeft dan één hok waar ze wat meer ruimte hebben. En dat, is dan, uh, dat wordt vlees voor de Nederlandse supermarkten... en een hok waarin ze wat minder ruimte hebben. En dat gaat dan naar het buitenland. Klopt dat ongeveer? Ja, nou, ik denk niet dat een ondernemer gaat met al zijn varkens... in dit concept ja, ja, okay, meedoen. Oké, Maar bij wijze van spreken... Uh, ja. Meneer Bai, ja. dat is wel een beetje raar, toch? Dan heb je het varken gewoon pech als je, als je in het buitenland wordt opgegeten. Nou ja, we moeten niet overdrijven. Kijk, meneer Urojakkers uh, van de LTO, die zegt uh, dat wij zo ver voorop lopen in Nederland. En dat is echt onzin. Helemaal niet of wel een klein beetje? Oh, de, ook niet een klein beetje. Er is onderzoek geweest van Wageningen in 2010. En daarin staat dat wij een uh, bescheiden middenmotor zijn. Dat is één ding. En LTO heeft ook altijd gezegd, we moeten niet voorop lopen in Europa. Want dat gaat ten koste van onze concurrentiekracht. Dus oh. zoals de situatie nu is, lopen wij niet voorop. Met deze nieuwe maatregelen gaan we de goede kant op. Uh, want dan hebben... gaan we naar de subtop of naar de top? U zei net, we waren een middenmotor. Dan gaan we naar de subtop, want in de Scandinavische landen... in Engeland gebeuren ook er, er goede dingen. Met name in de Scandinavische landen. En uh, nou, we hebben een tijdje geleden hebben, hebben we onderzoek laten doen uh, door um, dierenwelzijnsdeskundigen van universiteiten. En toen was de score voor dierenwelzijn van het normale varken was een 2. Op een schaal van 1 tot 10. Dus dat is heel erg slecht. Hmm. En, het gaat en als je, een, als je ja? dus nu deze maatregelen door uh, zou voeren, en die worden ook goed uitgevoerd, dan ga je naar 4,5, misschien een 5. Dat blijft dus nog altijd uh, onvoldoende. Maar van een 2 naar 4,5. Uh, is eigenlijk de grootste stap voorwaarts, zolang als ik in de varkens zit. En dat is sinds 1997, dus in die zin, ja, wat ik al zei, ben ik best enthousiast. Echt Jan, eet je varkensvlees eigenlijk? Nee. Helemaal niet? Ik eet het liefst helemaal geen vlees. Helemaal geen vlees. Maar Frans? dat suggereert dat je soms wel doet, als je zegt ja, het liefst. Ik ben, ik ben, uh, ja, het sluipt er soms tussenin, maar varkensvlees eet ik eigenlijk uh, nee. niet. Nee. En waarom niet? Uh, ik vind het een uh, te intelligent dier voor uh, de manier waarop wij met vlees omgaan. Maar dat heb ik eigenlijk met al het vlees. Ja. En of het al verbetert of niet, het maakt niet zoveel uit voor jou. Nee, natuurlijk moet het verbeteren. Ja. En Frans? Ja, ik wel. Uh, tenminste, uit wisselend. Uh, niet altijd. Maar uh, toevallig ook van Kees Schepers, die toen dus straks genoemd werd, uh, heb ik ook wel als uh, pakketje. En ik moet eerlijk zeggen, die Burgse varkens, dat zijn uh, echt de dieren die worden op een goede manier uh, behandeld. En die hebben in het vrije veld gelopen. En mijn dochter heeft daar toevallig uh, een stage gelopen. Dus ik vond het wel leuk om dat van dichtbij mee te maken. Kijk. Nu bijna nog even die vraag van mij: is het niet raar dat we voor het buitenland nu wel anders blijven produceren dan voor Nederland? Zou je in, niet in een Europees verband dit soort afspraken moeten maken? Um, ja, het is een beetje vreemd. En, het, en je zou dit soort zaken in Europees verband beter af kunnen spreken. Maar goed, dan, dan liggen de zuidelijke landen liggen dwars. Het is een beetje het bekende verhaal. Dus dat is heel moeilijk. En hoeven Om, die niet bang te zijn dat wij straks in Nederland... nou dat zuidelijke vlees gaan eten omdat het goedkoper is? Uh, nee, want de beetje... supermarkten hebben zich dus nu uh, vastgelegd... Dat, dat komt ze, gewoon niet meer in de winkel Dat hier. ze dit soort vlees, uh, alleen dit soort vlees afnemen. Alleen dus, in de grensstreek krijg je misschien dus, varkensvleestoerisme. Uh, je krijgt, nou, die prijsverschillen zijn natuurlijk helemaal niet zo groot. Want die maatregelen die nu genomen worden... Kijk, een varken kost, of het levert iets van 120 euro op. Nee, het over een dier van, van 100 En nou euro. schudt meneer Royakkers, nee. Nou ja, oh, iets in die buurt. Hoeveel is het, meneer Royakkers? Uh, een vleesvarken brengt vandaag de dag ongeveer 150 euro op. Maar dat is veel te weinig om zeg maar, de kosten die we vandaag maken uh, te voeren. Dus de ondernemer maakt helemaal geen marge. Overigens wat de heer Baai zegt, de Nederlandse varkenshouder is niet duurzamer dan de Ref in Europa. Nou, dat zal binnenkort uitwijzen, want die Nederlandse inkomensspecificatie, die hoge eisen die worden gesteld, ik kan u op een briefje geven dat die door de Nederlandse varkenshouders ingevuld gaan worden, omdat zij daartoe in staat zijn om die inkoopspecificaties op een hoger niveau in te kunnen. Vullen. Ja, dus u zegt, we staan misschien nog niet aan de top, maar we zijn wel hard op weg naartoe. Uh, wij staan, wel aan de, we staan nu al aan de top. Dat blijft u toch zeggen. Ja. En ja. Dus wij gaan ook deze, deze hogere eisen. Overs die ik ook, ook inderdaad onderken en Toeschrijf, ook Toejuich. Die gaat de Nederlandse varkenshouder invullen. Omdat wij op al die thema's al het vers zijn ten opzichte van de rest van Europa. Oké, okay. Meneer Bayer, wat is het belangrijkste wat er nog moet veranderen om, het, uh, om de varken van een 4,5-5 naar een nou, 6,5 te krijgen? Nou ja, de varkens blijven natuurlijk in hokken leven. Dus ze komen bijvoorbeeld niet buiten. Een varken vroet in de grond en is uh, zes uur, zeven uur per dag bezig met het uh, vinden van voedsel. En krijgt nu uh, heel, in een hele korte periode een hoop derrie. Uh, het voedsel is een probleem. Uh, er zijn meer dan 60% van de varkens hebben maagproblemen. Uh, ze hebben eigenlijk permanent uh, een diarree. Dus een varken draait net zulke drollen als een hond. Meneer Royak schudt weer nee. Alleen in de vee-industrie hebben ze dus een ontlasting, een soort diarree. Dus er zijn wetenschappelijke rapporten van Wageningen weer. waaruit blijkt dat 60% van de varkens maag-aandoeningen hebben. U zegt weg met de hokken, dat is het belangrijkste nog. Nou, wat ik in ieder geval zeg is dat dit een goede stap is, maar. Je zit nog een heel ver vandaan van hoe een varken eigenlijk in de natuur zou willen, zou leven, willen ja. leven. Meneer Roy-Jakkers, laatste vraag. Bent u niet bang dat we allemaal nu rund en kip gaan eten als het varken duurder wordt? Nee, nee, absoluut niet. Want ik denk het prijsverschil in de, in de schappen, uh, dat is ook aan de supermarkt om dat uh, te bepalen. Uh, het zal iets duurder worden, maar niet in die mate dat de consument uh, het vlees laat liggen. Daar, daar ben ik helemaal niet bang, dat geloof ik ook helemaal niet. Twee elementen. Uh, het varken is wel degelijk gezonder dan uh, 30, 40 jaar geleden. Want toen hadden we dus echt uh, dysenterie. Omdat varkens inderdaad overbuiten liepen in uh, onhygiënisch, noem maar op. Dus het varken van vandaag is veel gezonder en, uh, en, en hygiënischer dan als vroeger. Dat is ja. één. En uh, twee, als het gaat over uh, um, uh, de markt. Uh, want je kunt zeggen inderdaad, de level moet omhoog. Je kunt dat inderdaad Europees afspreken. Maar nogmaals, ik denk inderdaad dat de markt, dus de consument... zij zullen moeten bepalen, en dat is ook zeg maar, in de democratie... en ook zeg maar, dat consumenten dat zelf bepalen, welk stukje vlees eet ik. Nu neemt de retail daar wel de verantwoordelijkheid... om namens die consument dat stukje onderuit te moord Dat vind ik goed. Maar dan moeten we het wel opeten, zegt u. Uh, dat is aan de consument. Niks ja. moet, alles mag. Goed, we gaan terug naar muziek van de Treetop Flyers. A zanger Reed Morrison, wat voor stijl hebben u? What kind of style do you play? Ah... Uh... We call it sort of country soul. It's a mixture of country, rock and roll, so there's a lot of things that kind of get put into the, sort of the basket already, and it Versch comes out sound like that. styles that are in the mandje gegooid worden. Do you have any inspiration? Which bands from the past are inspiring to you? Uh, everyone, probably. Everyone. <laughs> <laughs> All right. Okay. And uh, you've just released a new album. There's net a new album out. What are your plans for the coming year? What's your um, on your We We've just been on a, a three-week tour of um, UK and Europe. We've got a week left. Then we go to America end of June... Then to Glastonbury Bridge, just festivals basically over the summer. En then, yeah, touring back here again in November, hopefully. Oké, okay, dus in november zijn ze terug in Nederland. Ze, gingen, ze zijn drie weken op tournee. Ze gaan ook nog naar Amerika. Are you hoping for a big breakthrough in the United States? Hopefully, yeah, that's that's, that's the wish anyway. Oké, okay. ze hopen nog wel op een doorbraak in Amerika. Ze zijn te zien in Nederland vandaag in Tilburg, morgen in Den Haag en Amsterdam. In de Waalse Kerk in Amsterdam in het kader van het Indie stad festival And we're now going to listen to Picture Snow? Picture Show, ja. Yeah. I cry out in the thick of the night. Say hello, but there's no one in sight. The hands of time are waving one, two, three. I keep my head down. Buckle up now and get ready to go. We're on this way wherever it goes. The wind is tearing out, Sunday's closed, Monday blows. I hear the bird song on the radio. People, the bird song. and was ready to fly I couldn't help but wait in line Kinda felt I was wasting my time Don't you know I'm chasing rabbits in a mirror I've hidden up behind a wooden house I saw a ferret through the garden door I hear the song Ja, dus wilt u naar hun concert morgen in Amsterdam, motiveer het dan op onze website. Dit is de dagpunt nu, want aan het eind van deze uitzending maken wij vijf winnaars bekend. Politie, marie honden, helikopter. De politie heeft een Ember Alert uitgegeven voor de 13-jarige Anas Aurak uit Wassenaar. Maar er wordt niets gevonden. Het vierjarige Rotterdamse meisje dat werd vermist is terecht. Hij kwam gisteravond niet thuis nadat hij folders had rondgebracht. Vannacht om half twee wordt de zoekactie gestaakt en gaat er een Ember Alert uit. Het lichaam is van Jennifer. De politie gaf vanochtend een Ember Alert af. Meteen toen ze was vermist is de hele buurt ingeschakeld. Nadat het meisje door haar vader was meegenomen. Later vandaag gaat er een Europees Ember Alert uit. Overzicht van een aantal Amber Alerts, zoals die de afgelopen jaren zijn uitgegaan in Nederland. Alarmeringen over vermiste kinderen, met daartussen uh, natuurlijk ook de vergeefse zoektocht naar de beide broertjes uit Zeist. Frank Hoen, u bent de oprichter van Amber Alert in Nederland, en jullie hebben met een actie in één dag uh, ruim 370.000 nieuwe mensen gevonden die meedoen he, met Amber Alert. Ja, dat klopt. Inderdaad. Enorm veel. Had u dat verwacht? Het is een, ja, nee, het is, uh, het is, het is niet verwacht. Het, is, het valt ook een beetje samen. De actie 1 op 10, die dus nu nog loopt tot de 25e, de Internationale Dag van het Vermiste Kind, uh, die was al langer gepland. Uh, maar uiteraard, het ja, tragische uh, geval van de twee broertjes, die. Uh, ja, die versterkt wel het effect. Ja, want jullie hadden als doel om nieuwe mensen te werven, want er zijn nog te weinig mensen in Nederland die ook inderdaad zo'n Amber Alert op hun telefoon of op een andere manier op hun computer binnenkrijgen. U ik moet zich eigenlijk voorstellen, een Amber Alert is een levensreddend uh, instrument en vaak zijn we op zoek naar één persoon, Eén of een persoon die iets gezien heeft. Dus het is een soort omgekeerde piramide en uh, je kunt dat netwerk van mensen eigenlijk niet dicht genoeg hebben. We hebben nu. Uh, bijna 10 procent. Dat is enorm. Dat 10 is absolute, van de Nederlandse bevolking? Uh, 10 van de, wereld, uh, van, de, uh, van de Nederlandse bevolking is direct aangesloten. Mm -hmm. Indirect. Dus het bereik wel, wel tien keer zo groot. Dus ze bereiken echt het hele land binnen een, een, een uur of anderhalf uur. Dat, zijn echt, uh, dat, is, dat is van ongekende orde en grootte. Uh, mm. Ook wereldwijd. Want even maar, voor de helderheid, je krijgt een smsje dan, hè, geloof ik. Als je oh, aangesloten nee, ja, bent. Ja, nou, dat, met alle respect. sms is technologie, die is al 20, 30 jaar oud. Uh, je die loopt heel echt, erg uh, achter tijd. Ja, ja. Dus, uh, nee, het is wel waar dat veel mensen via sms aangesloten zijn. Maar ook via e-mail, een, een app, uh, via HICE, Twitter, uh, Facebook... Uh, een screensaver voor een pc, reclameschermen uh, die worden overgenomen... in supermarkten, snelwegborden die worden overgenomen. Het NOS-journaal wordt volautomatisch onderbroken. Het is letterlijk Wat? één grote... Het NOS-journaal wordt volautomatisch onderbroken? Het, nou, het, het NOS-journaal wordt onderbroken en wij, wij maken een... Dat een, lijkt me een, altijd een nog een beslissing van de redactie. Dus dat gaat nooit ja, automatisch. Nou, wij... wij we zetten zo'n ze mooie HD-poster klaar. En oké, okay, voor uh, the record. Er moet officieel ah, een, een schuifje we daar. Wel een de, de, ja, ja, ja. Dus we dachten al, binnenkort, kri binnenkort krijgen we u ook dwars door onze uitzending <laughs> ja. heen. Maar dat is niet ja, zo. Ja, ik kan, ik, ik kan één keer zeggen hallo moeder. Maar daarna kan ik natuurlijk <laughs> nee, en, het natuurlijk ook. Nee, is, dat is niet de bedoeling. Het is zelden voor Rijkswaterstaat. Uh, snelwegborden waar kentekengegevens op gezet kunnen worden. Websites worden automatisch overgenomen. Ik kan nog zo wel even doorgaan. Het is ja. letterlijk een mediabom waarbij die foto altijd centraal staat. Ja. Het is nou, eigenlijk. Een netwerk van mensen die zoeken. Ja, even aan tafel, Frans, heb jij, uh, zit jij erbij bij Amber Alert? Krijg je alert binnen? Nee, ik had ik hem eerst wel, uh, op mijn, op mijn, maar de, de iPhone die, die kan er nog niet aan. Er oh, moet nog uh, geschakeld worden. Dus ik moet hem dus via een, een, een app gaan proberen binnen oh, ja. te halen. Dat heb ik nog niet gedaan. Nee, echt, wat Jan, doe jij er mee? Uh, ik, ik, in, nog niet. Nog niet, oké. Okay. Even nog over de, over de broertjes, waar we natuurlijk allemaal de afgelopen weken vreselijk veel over gehoord hebben met, met die vreselijke uitkomst uiteindelijk. Daar was pas heel laat een Amber Alert bij je. Er was heel veel ja, info u... op, op, op, op Facebook en uh, via Twitter... maar de Amber Alert kwam pas heel laat. Nou, weet u, de discussie... Uh, hoe snel een Amber Alert wordt uitge uitgestuurd... Hè, de beslissing ook is aan de politie. Wij zijn de organisatie die alles faciliteren. Het is wel opvallend dat... Uh, of een embreleut later uitgestuurd of vroeg, zoals u dan, dat dan zelf zegt. Ja, die discussie die kennen we bijvoorbeeld in Amerika, waar ze al tien jaar verder zijn. Uh, de bakermat van het Amber Alert. die kennen we iedere keer. Ondertussen zijn ze wel uh, ja, 642 geredde kindjes verder. Maar nog mm. iedere keer is er die lakmoestest van: hebben wij ons embreleut. Uh, snel genoeg uitgestuurd. Ja, Is dat niet heel, vervel is dat niet heel vervelend voor u? Want u, u weet hoe het werkt. En dan ziet u toch gebeuren dat het te, te laat wordt ingezet. Of uh, later dan u eigenlijk zou willen. Baalt u daar niet ontzettend van? Ja, kijk, het emberlood is, is niet alleen de technologie. Het zijn ook de, de mensen die het ontvangen, uiteraard. En uh, via je iPhone kan dat via de app, e-mail uh, of, uh, okay, of zelfs een sms'je. Dus het dat Het kost niks. Het is uh, nee. snel, 51, heeft, ember aan. Het, het snelheid van die systeem, het staat ook niet in de discussie. Dus met één druk het op het hele land gewaarschuwd. Ja. Vervolgens is het dan, hoe gaat het dan binnen de politie? Want dat is wel interessant, hè? Maar gaat het dan altijd land... goed dan? Uh, nou, daarmee u, dat, uh, of u dat, dat de politie, dat dat, dat, ja, dat dat goden zijn of zo. Dat zijn het soms ook, maar het, het, het zijn maar mensen. Het is een, uh, de, het, het emberlut komt landelijk binnen... bij de landelijke eenheid vermiste personen. Daar zitten specialisten, gedragskundigen. Die hebben de helikopters, de speurhonden, de duikers en noem maar op. Maar het komt, zijn melding komt vanuit de regio. En zo'n politieman in de regio, die moet dus ook getraind zijn om te herkennen wat zo'n urgente vermissing is. En wij, hebben, wij zijn nu vijf jaar bezig. We hebben er enorme sprongen in gemaakt, enorme stappen in gezet. Maar bijvoorbeeld zover als een land als België zijn we niet. Nee, het kan, okay. nog, het kan nog beter, zegt u. Maar. Nou ja, uh, België ja. heeft wel duitroen nodig gehad... Uh, en een volledige politiehervorming om zover te komen. Ja, maar het, het, het, het, dat interne traject, daar moet je scherp blijven. Maar op het gebied van allateren en op die knopdruk... en dan snel zoveel fo die foto's veel mogelijk plekken te krijgen... Ja, dat is echt wel... Daar zijn we echt wel binnen Europa, uh, ja, Degene die waar andere mensen naar kijken. Toch vroeg Elsbeth, duurt het nog niet wat lang voordat de politie zo'n alert uitgeeft. Nou, er zijn, uh, de, de politie heeft onderzoek gedaan naar uh, verschillende gevallen en uh, dat uh, de Jennifer van der Stende, en de Mili Boelens en nou, daar weten we allemaal wanneer die melding binnenkwam en wanneer die uh, het ambulance werd uitgestuurd en dan zaten sommige gevallen uh, soms wel 24 uur uh, in. Ja. Maar nou, ja. wat, wat vindt u daar dan van? Want u, u heeft daar toch wel een oordeel over? Kijk, u kunt uh, of, als, als u bijvoorbeeld... Ik vergelijk het met... Laten we even een metafoor gebruiken van een verkeersongeval. U kunt uh, niet verwijten dat die ambulance zijn uiterste best doet... om op tijd aan, aan te komen en dat ook uh, doet. En de patiënt is al overleden. Je kunt die ambulance wel verwijten... dat hij eerst een kopje koffie gaat drinken... als je dan ongeluk moet rijden. En uh, ik vind het verschrikkelijk... Uh, als wij een kind moeten verliezen... of een kind zwaar beschadigd raakt... Ja, doordat een ambulance te laat uit zou zijn ja, En gebeurt dat dan wel eens? Um, nou ja, het emmeruleut is een leerproces. Dus, ja, dus, um... dus het gebeurt wel. Waar, waarom bent u zo <laughs> voorzichtig? ingewikkeld doet u? Kijk, ik, ik, ben niet, ik ben niet de politie. Ik ben degene die... Nee, wij, wij, zijn, wij, zijn, wij, wij zijn een soort crowdsource-initiatief. Ja, ja dus u, met u, u klikken kunt, u, Ja, Maar u kunt en wel ik, zien of het wel of niet functioneert. En ik, ik begrijp wel dat u met iedereen moet samenwerken... dus niet al te hard orde kan doen. Maar ik hoor toch in uw stem en in wat u zegt... dat het niet altijd goed gaat. Het kan altijd beter en sneller. En uh, wat mij betreft is het ideale Amber Alert... dat een kind in de auto wordt gesleurd... dat het agent dat ook meteen ziet en dat zodanig herkent... en dat wij er binnen vijf minuten uit zijn. En ja. waarom moet dat dan? Een hele belangrijke vraag. We weten uit Amerikaans onderzoek dat van de kinderen... die echt worden ontvoerd door zo'n predator... dat van de kinderen die dood worden teruggevonden... drie kwart gedood is binnen drie uur. Het is dus een enorme race tegen de klok. En dat hele Amber Alert is daar technisch ook op gebouwd. Nou, als je vervolgens als, als coureur komt aansloffen en rustig even uh, plaatsen neemt... in plaats van erin springen en wegscheurt, dan ben je verkeerd bezig. Ja. Het komt uit de Verenigde Staten. Daar is het ooit ontstaan door uh, de negenjarige Ember Hekerman. Zij werd ontvoerd en vermoord in 1996. It was last January 13th when 9 year old Amber was snatched off her bicycle. He saw the suspect grab Amber off her bike and force her into his black pickup truck. The Amber Hagerman Task Force continues to look for a suspect in this case. However, it has been downsized. Amber's family is keeping vigil, begging for her safe return. Ja, zo ging dat in de Verenigde Staten. Frank, Groen, u heeft het hier in Nederland opgericht. Komt u nog wat toe aan uw andere werk, namelijk een softwarebedrijf? Uh, nou, ik heb gelukkig andere mensen, een heel goed team dat dat van mij, voor mij doet. Maar ik, we zitten nu ook in Europa, dus we hebben een Amber Alert Europe opgericht. En de laatste Amber Alert was overgezokt, de eerste Nederlandse Amber Alert... die ook in Duitsland te zien was. En mm -hmm. ook in België te zien is. Dus want Echt? criminaliteit en vermissingen zijn altijd grensoverschrijdend. Op Twitter wordt nog een vraag gesteld: waarom is er geen Amber Alert app voor de Android, maar alleen voor iOS? Nou, wij werken heel hard aan een, uh, een Android-app en uh, die komt binnenkort uit. Overigens wil ik er wel op inhaken. We zijn op zoek naar, voor de volgende generatie apps... zijn wij ook op zoek naar mensen die ons daarbij helpen. Embreleut is een crowdsource-initiatief, dus mensen bieden hun diensten aan om niet. Dus zitten er goede app-builders die zeggen... we willen meewerken aan de generatie app die hierna komt? Graag. Ja, want het, uh, het kost geld natuurlijk. Waar komt het geld vandaan? Nou, het, uh, het serverpark bijvoorbeeld wordt door een firma in, uh, in, in, in de Randstad ge gefinancierd. De website wordt door iemand gebouwd. De sms-kosten worden door het ministerie betaald. Maar in principe zijn u en ik die on onze diensten en, ja, ter beschikking stellen. Ja, en u leeft er dus... zelf ook niet van? Uh, nee, in principe niet. Nee. Dit is een, uh, nee. Nee, maar het kost u wel tijd. Dus waar leeft u dan wel van? Ja, kijk, wij hebben een softwarebedrijf, een communicatiebedrijf. En dit is voor ons de ultieme case natuurlijk. We hoeven nooit meer uit te leggen. Nee, dat is duidelijk. Goed, honderdduizenden kinderen lopen weer de avondvierdaagsters. Sportief, maar ze doen dat afgeladen met snoep. Gezondheidsdiensten die hebben daar schoon genoeg van. Er wordt straks na drie uur waarom. Benieuwd hoe dit is de dag eruit ziet? Kijk mee via de webcams in onze studio op radio1.nl. Maandag 27 mei starten we weer met Knevel en van de Brink. We zouden het leuk vinden als je een uitzending kan bijwonen. Meld je aan via eo.nl slash En we zien elkaar in de studio van Knevel en van de Brink. Lekker. Auto -show. Ja. Het laatste autonieuws. Uh, laat ik maar gewoon even iets pakken. Rijden met de postje S. Weet je nog wie erin reed? De gast, voormalig BMW -Nederland baas Arjen de Jong. Dat zou zomaar kunnen. En Carlo en Bas in de studio. We gaan doorvragen. We gaan, gaan steggelen, mannen. Zaterdagmiddag, twee uur. Ja. De Tros Auto Show. De auto. Wat? Ja, niet auto. Het is een Audi en auto. Auto vinden wij lelijk. Oké, okay, oké. Okay. De Tros Auto Show. Precies. Op Radio 1. Klaar? Het nieuws.